Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De meeste Nederlanders vinden het goed dat maatschappelijke organisaties naar de rechter kunnen stappen... als de overheid zich in hun ogen niet houdt aan eigen wetten en regels. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO, in opdracht van het advocatenkantoor Pels Rijken, dat de overheid bijstaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken zoals die van de actiegroep Urgenda over de vermindering van de CO2-uitstoot... 45% vindt het goed of zeer goed dat zulke zaken tegen de overheid worden gevoerd. Jongeren en hoogopgeleiden zijn het meest voor. Tegenstanders vinden dat met zulke zaken rechters op de stoel van politici gaan zitten. Warner Brothers klaagt AI-plaatjesmaker Midjourney aan voor schending van copyright. Volgens advocaten kunnen gebruikers van de site makkelijk plaatjes en filmpjes genereren van beroemde superhelden en tekenfilmfiguren waar de filmstudio het alleen recht over heeft. Warner Brothers eist tot 150.000 dollar schadevergoeding per overtreding. In juni klaagden Disney en Universal de site om dezelfde reden al aan. Gisteren trof een ander AI-bedrijf, en tropic, juist een schikking van 1,5 miljard dollar met een groep schrijvers. Het bedrijf had illegaal gedownloade boeken van die schrijvers gebruikt om zijn AI te trainen... waardoor er geen royalties over de gebruikte werken waren betaald. Zanger Mark Vollman van de Amerikaanse band The Turtles is overleden. Hij was met Howard Kalen de oprichter van de band... en zong ook op hun grootste hit Happy Together uit 1967. Het zou in de VS de eerste en enige nummer 1 hit worden van The Turtles. Nadat de band in 1970 was opgehouden te bestaan... bleven Volman en Kalen samenwerken voor andere artiesten... zoals John Lennon en Bruce Springsteen. Mark Volman was al enige jaren ziek, maar trad nog geregeld op. Hij was 78... Het weer vrij helder, weinig wind en kans op mist. Minima van 5 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Overdag flink wat zon, af en toe wat wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.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 Damn Er was superstar, er was populair, er was ook saltier. De flair, er was een, der toekomst was nog idol. En alle is Der Mann er war ein Mann der Frau und Frau und liebt in seinen Punkt. Er war ein Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert. Genau das war er sein Pferd. Er war ein virtuose, war ein Rock Kiddol und alle hoch doch auf Don't follow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 She's perfect. You give me that step by step. ZFM No. Oh.